In Maastricht woedt een grote brand in een opslagplaats voor gevaarlijk chemisch afval. De brand bij afvalverwerker Cita ontstond na een chemische reactie in een van de loodsen die daarna in brand vloog. Er zijn volgens de brandweer geen slachtoffers gevallen. Het is nog niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Daarvoor moeten nog metingen worden verricht. De Oranje Camping in Brazilië is uitgelopen op een mislukking. De organisatie heeft niet genoeg boekingen om de camping in São Paulo tijdens de halve finale open te kunnen houden. Tijdens de groepsfase van het WK waren er ongeveer 600 gasten... maar die zijn allemaal vertrokken. Er waren nog een paar reserveringen, maar die zijn geannuleerd. De organisatie is al bezig om de tenten af te breken. Bij bloedige etnische twisten in Oeganda zijn bijna 100 doden gevallen. Het koninkrijk van de bakonso stam heeft al een aparte status in Oeganda. Maar nu zijn de inwoners het onderling ook niet met elkaar eens. Volgens de politie zijn de afgelopen dagen in verschillende dorpen militairen, agenten en burgers aangevallen. Met pijlen, kapmessen en vuurwapens. De Oegandese regering heeft troepen naar het gebied gestuurd om de orde en rust te herstellen. De spaans argentijnse voetballegende Alfredo Di Stefano is overleden. Twee dagen geleden kreeg hij een zware hartaanval en raakte in coma. De voetballer won met Real Madrid vijf keer op rij de Europa Cup 1. In 1957 en 1959 werd hij uitgeroepen tot beste speler van Europa. Het weer vanavond van het zuiden uit toenemende bewolking. Morgen bewolkt en veel regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook woensdag wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Daarna weer hogere temperaturen. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot de verkeersinformatie.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 Goedenavond, maandagavond, dus uh, CFN Cinema. Mijn naam is Auko Beuving en ik heb weer wat filmmuziek uh, voor u uitgezocht. Ik begin met wat uh, filmhitjes, daarna wat de blokjes over Nanny McVie. Mooie muziek van Patrick Dahl, The Other Berlin Girl, uh, The Reader, Round Midnight, uh, The Swimming Pool, The Hours... Nebraska, kortom, van alles wat. En, uh, ja, u weet, het is nog steeds uh, voetbaltijd, dus we beginnen natuurlijk altijd met. was Melvin van de fantastische cd Melvins Elftal, een cd 2006 toen de WK in uh, Duitsland gespeeld werd. Uh, ja, uh, zaterdagavond, iedereen weet het nog natuurlijk. Uh, ik dacht dat ik zo'n beetje tussen half twee en twee uur richting huis waar het ging. En toen was het gewoon gigantisch druk langs de weg. Iedereen <lacht> ging natuurlijk naar huis en allemaal goed gemutst. Ja, en als het over het Nederlands Elftal gaat, dan kan ook maar één plaat hierop volgen. En dat is natuurlijk Curtis Meelfield. Curtis Mayfield, uh, move on up. Uh, ja, dat is natuurlijk ook het Nederlands team van toepassing. Hou je droom voor de ogen, wees gefocust en uh, klim omhoog. Dat doet Curtis Mayfield natuurlijk. En dat gaat het Nederlands team natuurlijk ook doen. Eerst woensdag en natuurlijk hopelijk op zondag en niet op zaterdag. Maar inmiddels is het ook weer tijd voor dit. Ja, Tour de Frans, u weet het, ook hier begonnen natuurlijk, dus de sport gaat gewoon door volgende week en de, deze week. Dan beginnen we bij de echte films natuurlijk, ja, de echte films, Band, like Beckham is natuurlijk wel een echte film. All Stars was eigenlijk ook een voetbalfilm, had ik natuurlijk ook nog wat muziek, muziek had kunnen kiezen. Maar ik heb toch gekozen voor uh, wat uh, filmhits in het begin, het eerste kwartier van de, de filmuur, en dat is uit de film Alles is Liefde Bluff. Ochtuig te dromen over wonderlijke prinsen, witte paarden die niet goed kunnen rijden en een geheim lang bewaren. waar de mannen van bluff met uh, het nummer alles is liefde en het was natuurlijk de akoestische versie dat kon je, uh, kon je wel horen alles is liefde zit meer mooie muziek in uh, en uh, Natalie Cole this will be zit daar onder andere ook in Wilby op de eerste vakantiedag. De scholen zijn nu echt dicht gegaan in de regio Noord, dus ook in Zandvoort. En we hopen natuurlijk dat het een fantastische zomer gaat worden hier. En overal in Europa, zodat iedereen dik aan zijn trekken gaat komen. Ja, en als het over vakantie gaat, dan gaat het soms over kamperen. En soms ga je kamperen bij een pool. De pool. En dan is het een beetje eng en een beetje griezelig. Want in die pool en uit die pool, daar kan van alles gebeuren. En daar is geweldige titelmuziek bij gemaakt door Wieke van Weelde. Make your mind. Shadows are growing taller, my lover. We're going under water. Together we'll go deeper. Soon I'll make you mine. Look in my eyes and breathe in one last time.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 Soundtrack de Pool. En daar de titelsong van uh, zeker de moeite waard. En de film is ook uh, best aardig om te zien. Ik weet niet of hij inmiddels nog draait of dat hij binnenkort op DVD uitkomt. Maar de muziek is nogal klasse. Uh, ja, dan is het nu tijd voor wat uh, ander soort films. En ik heb deze keer gekozen voor een, uh, een beetje melodieuze, romantische... een beetje melodramatische sound uit de film van Nanny McPhee. Uh, gespeeld door Emma Thompson. En dat is eigenlijk hele mooie muziek uit die film. De Disney films staan natuurlijk vaak bekend om uh, mooie muziek. En dan weet ik al niet eens of uh, Nanny McPhee een Disney film is. besef ik me opeens. In ieder geval de soundtrack is geweldig. Is geschreven door Patrick Doyle. Uh, hij heeft, die heeft onder andere ook muziek voor een uh, Harry Potter film gecomponeerd. En ik wilde graag wat uh, nummertjes uit deze film laten horen. Ik begin met uh, Lady in Blue. romantische klanken uit de film Neddy McVie. componist Patrick Doyle. En het volgende nummer is eigenlijk ook een heel bijzonder nummer. Snow in August heet het. Het is een hele lange trek, laten we maar een deel van horen. Ik geloof dat het nummer zeven minuten duurt, dus dat wil ik u niet aandoen. Snow in August. De klanken van Snow in August We lopen langzaam terug. Het is een fantastisch nummer. En op het einde is er nog een verrassend trompetje. Maar dat is ergens pas na zeven minuten. En ja, dat gaat erg lang duren. Mooie muziek. Ik doe nog één korte trekken uit deze soundtrack. En het nummer No More Nannies. Deze muziek, Nanny McVie. een zeer mooie soundtrack, gecomponeerd door Patrick Doyle. En zeker de moeite waard, eigenlijk de hele soundtrack, alle nummers zijn leuk. Er zitten heel veel instru verschillende instrumenten in, verwerkt, harp, klok, spel, inbaas, hoge zang van een koor. Nou, te veel om op te noemen, humor zit er ook in verwerkt, dus echt de moeite waard. De soundtrack, Nanny McVie. Patrick Doyle. Dan komen we terecht bij een andere soundtrack die eveneens de moeite waard is. En uh, van een film getiteld The Other Boleyn Girl. Uh, de film is gebaseerd op de bestseller van uh, Philippa Gregory. Die zich op haar beurt baseerde op een stukje minder bekende geschiedenis. Zo zou Anne Boleyn, de tweede vrouw van de beruchte Engelse koning Hendrik de Achtste, Een jongere, jo of een oudere historisch zijn het niet over eens, zus gehad hebben. Mary die ook de lakens met zijn majesteit deelde. Het verhaal focust op de groeiende rivaliteit tussen de twee zussen. Hoewel Anne uiteindelijk met de kroon gaat lopen, weten we uit de geschiedenisboeken dat ze hem niet lang op haar mooie hoofdje heeft gehad. En al de openingsnummer is prachtig. Luister maar. componeerd door Paul Cantelon, een violist, uh, pianist. En hij speelde ook de piano op dit eerste nummer. Een beetje ja, mooi, mooi thema. Een uh, beetje idyllisch. Ook een beetje triest natuurlijk. En ja, het is uh, ook hele fijne muziek om naar te luisteren. Ik uh, doe nog een track uit deze geweldige mooie film. van nummer is de finale en uh, daar komt het thema in terug wat ook in de, de openingtitel te horen was. De finale. componist Paul Cantalon film The Other Blind Girl. Het is echt uh, schitterende muziek natuurlijk. Het thema komt terug. Uh, cello en piano hoorde je eigenlijk ook al een strijkers weer. Ja, rustige muziek, romantische muziek. Uh, mooie muziek. En uh, daar gaat het natuurlijk om. Er is heel veel mooie filmmuziek. Dus iedere keer weer moeilijk om te kiezen. Uh, ja, nu maar weer eens een uh, wat uh, moderne muziek tussendoor. Alhoewel modern. China Eastern, James Bond. Dat is ook weer een poosje geleden, dacht ik. Maar for your eyes only... zonder een keer een James Bond film te laten spelen. Dat kan natuurlijk niet. Maar er zijn veel meer mooie films. En ik heb de volgende film die ik wat uitgebreider aan bod laat komen. Is The Reader. Een film met in de hoofdrol Kate Winslet. Heeft ook daarmee veel prijzen gewonnen weer. En het verhaal gaat over een jonge jongen, Een puber die in aanraking komt. En liefde ontdekt met een wat oudere dame. Een tramconductrice. En hij ontdekt dat ze eigenlijk niet kan lezen. En daarom leest hij haar boeken voor en dat speelt hij eigenlijk vlak voor de oorlog. En dan later, na oorlog, ziet hij die, deze vrouw... als hij in de rechtszaal komt, is ze verdachte uh, van oorlogsmisdaden. En eigenlijk weet hij dat ze ze niet gepleegd hebben... omdat ze niet eens kan lezen. En de muziek is gecomponeerd door Nico Muli. En uh, dat is een Amerikaanse klassieke componist. Luister maar naar de EK. Volgende nummer uit de reader is uh, spying. Ja, schitterend arrangement uh, van Nico Juli, uh, go back to your friends, is nog een, uh, een uh, nummer uit deze soundtrack. Muziek, het uh, Reader. De muziek is gecomponeerd door Nico Muley. Amerikaanse uh, ja, componist, arrangeur. Werkt veel met uh, pop- en rockmuzikanten. En uh, leeft en woont in uh, ja, New York... Ja, ik merk dat we vanavond eigenlijk best veel klassiek getinte muziek draaien. Dus het wordt de hoogste tijd om ook wat uit de jazzhoek te gaan draaien. En een hele beroemde film is uh, natuurlijk de film uh, Round Midnight. En uh, ja, daarvan eigenlijk de titelsong. Enkel. Het is misschien wel leuk om te vertellen dat deze soundtrack geleid heeft tot een uh, best original score, een Oscar voor uh, Herbie Hancock in 1986. En uh, Ennio Morricone was daar totaal niet blij mee. Hij werd dat jaar genomineerd voor The Mission, maar uh, *Round Midnight won het. En Morricone vond het eigenlijk uh, flauwekul, omdat het merendeel van de tracks eigenlijk een soort bewerking betrof van reeds bestaande muziek. Nou, had hij natuurlijk wel een beetje gelijk in. Wie zingt er nou? Dat is Bobby McFerrin. En dat zijn niet ten minste hoor, die hiermee spelen. De Dexter Gordon, uh, Billy Higgins, drums, uh, trompetist Chet Baker, saxofonist Wayne Shorter. Kortom, allemaal hele bekende namen. U heeft geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Met veel mooie, bekende en onbekende filmmuziek. En ik hoop dat u de tweede uur er natuurlijk ook weer bij bent bij CFM Cinema. Mijn naam is Auko Beuving. Tot na de klok van 10.